Uh, maar uh, op dit moment kan er, uh, kunnen er nog plekjes gereserveerd worden... op, uh, op het e-mailadres kofferbakmarkzandvoort@gmail.com. Ja, mochten ze dat adres uh, even niet snel genoeg hebben kunnen nakijken... waar kunnen ze dat adres vinden? Is er een, een Facebookpagina waar ze uh, kunnen ja, kijken? Ja, ook de Facebook-pagina van Zandvoort Insight... of van kofferbakmarkzandvoort. Zandvoort, Zandvoort Insight, dat is eigenlijk waar ze ook kunnen kijken. Of uh, kofferbak... Uh, ja,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 ik ben even niet goed in die namen, maar in ieder geval dat het nieuwe tent is wat ik al veel. mu, Maru. Oh, wat erg dat ik. Hoe heet die ook weer? Ja, zoiets hè. Wat bedoel je? Nou, die nieuwe zaak op de hoek van de. Waar vroeger de, kous de Kliksbaan. Nee, ja. Nee, niet de Kliksbaan. Café Nuf zat. Café Nuf zat, ja. Dat Peruaans restaurant? Ja. Ik Ma idee. Maru is het volgens <laughs> ja, mij. Maru, ja, mij ook, ja. ja, Maru. Dat klopt. Maru.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 dat iedereen een leuke dag heeft. Er trekt toch ook weer mensen naar Zandvoort toe. Hoe hebben jullie dat kenbaar gemaakt, buiten Zandvoort? Nou ja, wij hebben nu dan door Zandvoort is Zuid-Best een heel groot bereik uh, gekregen... Uh, waardoor, waardoor er toch wel meer mensen op de hoogte zijn gesteld. Maar we adverteren ook op uh, de bekende rommelmarkt sites in, uh, in, in Nederland... zodat mensen het ook weten. Want er zijn heel veel van die Rommelmarktshoppers shoppers in Nederland...